Al lang of een hele leven Niet alleen maar nemen maar ook wat geven Sociaal en tolerant zijn dat niet de kenmerken van Nederland Theoretisch wel, maar vergeet het snel In de praktijk leven wij nu in een hete hel Want iedereen is bang, maar bang voor wat Voor een groepje jongeren die hangen in de stad, Maar waar moeten ze dan? puur het huis gesloten De hele dag thuis voor de buis of de kloten Is dus ook niets, dus neem initiatief De maatschappij die begrijpt, wees innovatief en We maken rij. net als een regenboog En de stads van de mensen staat even hoog Of je een nou arm of rijk bent, lelijk of knap Iemand is een waardelijk Met elkaar, vorm een front en verbergen al die nare gedachten en idiote ideeën Mijn hoop is niet los, maar nog groter dan zeeën Positiviteit, glimlach op mijn pees We weten allemaal niet elke dag is het feest, maar het hoeft ook niet voor de juiste balans ying jammer je maar onze tijd dan van geluk Mensen hebben het met druk en geven geen put, de samenleving gaat stuk veranderen